Lopen en dat de omgang onderling wederom aan het verharden is. De PVV pleit al lang voor spreektijden om effectief te kunnen vergaderen, maar een beloofd vervolg hierop blijft voorlopig nog uit. En we zien voorzitters, gestoord door tijdsdruk, die bijna geen debat meer toestaan, terwijl het daar nu juist om gaat in de gemeentelijke politiek. We zien daarnaast geïrriteerde reacties van raadsleden, verbaal en non-verbaal. ...op inbreng van collega-raadsleden waar men het blijkbaar niet mee eens is. We zien een heftig reagerende wethouder als vragen hem niet bevallen. En we zien dat er partijen zijn die het nodig vinden om andere partijen buiten te sluiten. Opvallend hierbij is dat de raadsleden van deze partijen... ...in zowat iedere zin die ze uitspreken het woord samen of met elkaar gebruiken... Wellicht een keer kritisch de hand in eigen boezem steken, voorzitter. En als toppunt komt er tijdens de afgelopen commissievergadering nog een beschuldiging overeen van GroenLinks. Dat de Partij voor de Vrijheid, de heer Van Tichelen en ikzelf, tegen buitenlanders zouden zijn. Voorzitter, mijn partner is buitenlands. Die van mijn collega Van Tichelen ook. Zeker de helft van mijn vriendenkring is buitenlands. Op dat niveau zijn we hier op dit moment blijkbaar beland. En dan begrijp je er wel heel weinig van. Ik heb er eigenlijk maar één woord voor, uh, voorzitter. Knettergek. We zouden het ook kunnen hebben over de constatering... of je als partij in de gemeenteraad überhaupt nog wel serieus genomen wordt. Dat vragen we ons namelijk uh, af als we naar een aantal antwoorden... op onze schriftelijke of vragen kijken van de afgelopen tijd... We kregen antwoord op onze vraag naar een dossier over een pier of haven in Zandvoort. Het antwoord was, we hebben het dossier niet kunnen vinden. Op zich een heel duidelijk antwoord natuurlijk. Maar dat we er anderhalf jaar op hebben moeten wachten... ja, dat is op z'n zacht gezegd uh, te zot voor woorden. Beloftes die worden gedaan en niet of veel te snel worden nagekomen. Of veel te laat worden nagekomen. Niet te snel. Bijvoorbeeld de belofte dat er bij het nieuwe shell op het circuitpark Zandvoort... alleen getankt mag worden door auto's die op het circuit reden... blijkt werkelijk helemaal niets waard. Opeens is het namelijk nu ook zo... dat de auto's die parkeren op het circuitpark... toeschouwers dus... die overigens ook nog eens parkeren op gemeentegrond... zonder dat daar een vergoeding tegenover staat... maar dat terzijde... hier ook mogen tanken, voorzitter. Totaal iets anders, zei wethouder Verheij... een paar maanden geleden op herhaaldelijke vragen... van de PVV... Ondertussen nemen wij waar dat inwoners, toeristen, scooterrijders gebruik maken van dit tankstation... gewoon gecreëerde concurrentie voor andere ondernemers in Zandvoort... juist daar waar wij bang voor waren gebeurt, toegestaan door het college. Er is geen overtreding door Omgevingsdienst Eimond waargenomen, voorzitter. Dat is dan weer het totaal inhoudsloze antwoord van de wethouder. Nou, ik heb hier toevallig een, een, een klantenbon van dit uh, tankstation... Ik heb er namelijk zelf ook maar even getankt, want zo eenvoudig is het allemaal. Dus ja, wie neemt wie nu in de maling? Hoe serieus, daar gaat het uiteindelijk om, wordt er met onze vragen omgegaan? Tot overmaat van ramp, voorzitter, zegt de wethouder in zijn beantwoording... dat aan het circuit is meegegeven dat de slagboom de gehele dag in werking moet zijn. Ook dit antwoord geeft weer feilloos de desinteresse van de wethouder weer... om serieus antwoord te geven op onze vragen... Want, voorzitter, er is namelijk helemaal geen slagboom. We zouden het daarnaast nog kunnen hebben over de belofte... dat er absoluut geen parkeerplaatsen in Zandvoort gaan verdwijnen. Met tientallen tegelijk verdwijnen ze, voorzitter. En de parkeertarieven worden gewoon opgeschroefd. Ooit het stokpaardje van coalitiepartij VVD. Loze beloftes. We zouden het nog kunnen hebben over het slechte hekwerk aan de boulevard, de zeeweg... En langs het fietspad naar Noordwijk. We hebben hier vragen over gesteld. Geen updates, geen terugkoppeling van ontwikkelingen, helemaal niets. Afgelopen zondag is hierover weer een reportage van NN Nieuws op televisie geweest. Zandvoort komt daarbij weer negatief in beeld. En het is daarnaast weer wachten op ongelukken. Hopelijk zonder al te veel letsel. Hoe je het went of keert, we worden er als Zandvoort op aangekeken. Doe er iets aan. We kunnen het nog hebben over het feit dat we als Partij voor de Vrijheid vragen stellen over de enorme subsidies aan Zandvoort Marketing en aan de bibliotheek bijvoorbeeld. Hè, vragen in de trant van, zouden we hier niet eens kritisch naar moeten kijken? Het gaat namelijk jaarlijks om bijna 1 miljoen euro, voorzitter. Gewoon de vraag om hier eens kritisch naar te kijken, meer niet. Nee, is stevast het antwoord. Deze subsidies zijn nodig, want, en dan komt er een hele lijst waarom het nodig is... Het college heeft op onze laatste vragen verwezen naar het jaarverslag van de bibliotheek. Daar zien we in ieder geval één reden van de enorme subsidie. Want we lezen dat de directeur van de organisatie Bibliotheek 127.000 euro per jaar verdient. Een organisatie die het moet hebben van vrijwilligers. Ja, hoe, hoe kun je het rijmen? Het is werkelijk, werkelijk ongelooflijk. Graag een reactie van de wethouder. Maar ja... Als we echt te vragen naar het salaris van de directeur van Zandvoort Marketing krijgen we helemaal geen antwoord. Dat gaat ons niets aan, wordt er gezegd. Hoe durven we het te vragen? We geven bijna een half miljoen per jaar aan deze organisatie, maar wat ermee gedaan wordt, mogen wij niet weten. Kritisch evalueren, voorzitter. Wel nee. het gaat al jaren zo, dus dat is blijkbaar goed. Al met al ontbreekt het dit college aan daadkracht. Dit zien we ook terug bij de grote bouwprojecten. Want daar gaat uh, tijdens deze vierjarige raadsperiode weer niets gebeuren. De verkiezingsbeloftes waren er, de plannen en de planning ook. Maar wederom komt er niets van de grond. Het zal bij de volgende verkiezingen weer hetzelfde zijn, voorzitter. Mooie plannen en beloftes. Eenmaal op het plus zit men warm en droog en lijkt men onaantastbaar. Geven we hier en daar wat cadeautjes weg, we drinken een wijntje, we knippen een lintje en klaar. We zullen het zien, voorzitter. Over anderhalf jaar mogen de Zandvoorters weer een vakje rood gaan kleuren en dit college beoordelen. Wat Zandvoort nodig heeft is een daadkrachtig en doortastend college in plaats van pap en nat houden. Zelfs binnen het huidige nieuwe college, een paar maanden oud, wordt door de verschillende partijen het eigen coalitieakkoord nu alweer op meerdere manieren geïnterpreteerd. Zoals de heer uh, Hendrik zojuist aangaf, er is weken over gesproken en het is nog steeds onduidelijk, voorzitter... De eerste barstjes in deze nieuwe coalitie worden, uh, hebben zich alweer getoond. Het brevet van onvermogen wordt alweer stel geëtaleerd door de gevestigde elite van de VVD, CDA en D66. En het dan vreemd vinden als we straks door Haarlem worden opgeslokt. Heel raar allemaal. We zouden ook nog kunnen benoemen dat het de uitstraling van de Standvoortse politiek allemaal niet te goede komt. Het leidt dan ook weer tot gekleurde columns van slecht geïnformeerde en bevooroordeelde columnisten... die dan weer olie op het vuur gooien in de Zandvoortse courant, et cetera. Het beeld wordt er niet beter op. Nog even kort over de Zandvoortpas, voorzitter. We hebben de verantwoordelijke wethouder gevraagd om de bedrijven die korting verlenen middels de Zandvoortpas aan onze minder minderbedeelde medemens uit te breiden en om hier actief acquisitie op te gaan voeren. En uh, gelukkig is dit idee in ieder geval omarmd, zodat we hier ook snel resultaat van hopen te zien. Mensen staan te springen om kortingen op het gebied van sport, lichaamsverzorging, openbaar vervoer en musea om maar een aantal ideeën te noemen. We gaan het er allemaal niet over hebben, voorzitter. Maar wat we wel gaan doen is vandaag uh, twee moties indienen. De eerste motie gaat over het organiseren van een grootschalig draagvlak onderzoeken in het verdere restraject. Wij willen namelijk graag dat uh, de Zandvoortse samenleving zelf mag bepalen wat ze met hun eigen huis doen... wat er in hun directe omgeving gebeurt en waaraan zij hun zuurverdiende geld uitgeven. Het dictum van deze motie luidt verzoekt het college... Grootschalige draagvlakonderzoeken te organiseren om in het verdere resttraject draagvlak in kaart te brengen. En daarnaast de provincie Noord-Holland op de hoogte te stellen van het voornemen om grootschalige draagvlakonderzoeken te organiseren en om facilitering te vragen. Die facilitering is uh, toegezegd door de gedeputeerde stichter in Noord-Holland. En gaat over tot orde van de dag. De tweede motie gaat over het organiseren van webinars voor ouderen. Zij zijn, zoals wij weten, relatief vaak het slachtoffer van uh, bijvoorbeeld babbeltrucs, ...WhatsApp-fraude en andere cybercriminaliteit. En wij zouden graag zien dat we als gemeente deze ouderen zoveel mogelijk voor dit soort zaken beschermen. Door middel van uh, webinars die de ouderen van relevante informatie voorziet. En de ontwikkelingen in de manieren van frauderen gaat namelijk uh, zo snel en steeds verder. Het wordt bijna dagelijks uitgebreid. En daar zouden we graag wat uh, willen betekenen voor deze groep mensen... Het dictum van deze motie luidt uh, verzoekt het college speciale webinars voor ouderen te organiseren, zodat zij weerbaarder worden voor uh, babbeltrucs, whatsapp-fraude en andere criminaliteit en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, ik sluit af. Uh, ik vat het geheel nog even samen. Wij zullen ons in ieder geval altijd blijven inzetten voor de zandvoorters en voor hun vrijheid. Vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld of inwoners van het gas af willen of niet. En vrijheid om zelf te bepalen waaraan zij hun geld willen uitgeven. We zullen daarom ook altijd kritisch volgen waaraan het Zandvoortse belastinggeld wordt uitgegeven. En verder kunnen we alleen nog maar zeggen, uh, wilt u als inwoner en ondernemer uh, serieus genomen worden in de toekomst? Stem Partij voor de Vrijheid. Dank u wel. Dank u wel meneer Deen. Um, ik zie een hand van de heer Stefan van het CDA. Ja, meneer Deen, persoonlijk uh, mag ik u graag en mag ik ook een vrouw met wie ik ook goed bevriend ben, mag ik wel zeggen. Maar ik moet toch even iets van het hart. U, valt, u, u, u, u, u, u heeft vandaag de raad weer voor de zoveelste maal uh, uh, aangevallen in de zin, u, uw collega had zij de aangevallen uh, van de PVV wordt uitgesloten. Ik wil eigenlijk niet een groter podium geven dan dat het eigenlijk waard is... maar ik wil het toch één keer gezegd hebben... En ik denk dat algemene beschouwingen daar toch het podium voor zijn. De PVV doet niet mee en het heeft niets met ons te maken. Het heeft te maken dat de PVV al bij het begin van deze raadsperiode... geen inbrenging heeft geleverd aan het raadsprogramma. Dus als u zegt, wij doen niet mee... dan moet u eerst denk ik toch naar zichzelf kijken. Want u heeft van begin af aan, vanaf dag één... Besloten om niet aan, aan de, de, de, de beraadslager over het raadsprogramma een bijdrage te leveren. Dan moeten we toch bij zichzelf kijken over hoe het komt dat u aan de zijlijn staat. En ik denk dat het ook vertaald kan worden naar waar we vandaag je zitten. Ik heb uw hele be betoog goed beluisterd. Um, u, u hakt op deze begroting en op de miljardbegroting. Miljard, miljard u zegt erover, ja, in deze onzekere tijden kun je eigenlijk helemaal niets zeggen. Weet u, ik heb u... In het hele betoog niet één, niet één suggestie of één inhoudelijk punt horen maken over wat er dan beter had gekund. Het is heel makkelijk om te zeggen dat het allemaal slecht is. Maar ik heb u behalve twee symbolische moties geen één concreet inhoudelijk punt ter verbetering van deze begroting uh, horen noemen. En ik denk ook daar ziet, ziet u dat het de PVV dus geen bijdrage levert en de PVV dus niet meedoet. Deen. Ja, voorzitter, dank u wel. En dit is nu eigenlijk precies wat ik bedoel met uh, de hand in eigen boezem steken. Het is continu wijzen. Uh, wij doen vanaf het begin af aan mee. We hebben ons constructief opgesteld. We hebben denk ik ook meer bereikt in deze raadsperiode dan, uh, dan het CDA. Ik noem even het afschaffen van de hondenbelasting, ik noem het afschaffen van voorrangstatushouders uh, op de woningmarkt. Uh, wij hebben diverse moties en amendementen gesteund die het, uh, het gehaald hebben de afgelopen tijd. Het is weer het framen van de PVV, wat ik nu dus weer zie gebeuren door de heer Stefan, uh, waardoor het ook nooit beter zal worden. Het wordt er nooit beter door. Het is altijd maar wijze. En... Het is wel mooi dat hij me ook wijst op het punt dat het vandaag ook om positieve dingen zou gaan. Want dan was ik veel sneller klaar geweest. Dank u wel. Meneer Elgebali. Ja, een korte vraag aan de heer Deen. Um, u vraagt ons als raad om een hand in eigen boezem te steken. Maar de vraag is ook, wilt u die hand in eigen boezem steken? Wilt u ook kijken naar hoe u hier in deze raad uh, met ons samenwerkt? En uh, hoe u bepaalde uitspraken in deze raad doet? Ja, ik kijk nog even naar de heer Ding. Ja, ja ik, ik, ik weet niet waar de heer Elgebali op doelt. Ik hoor graag uh, wat voorbeelden. Ja, u begint bijvoorbeeld aan het begin van dit verhaal. Elgebali, graag even via de voorzitter. U heeft helemaal gelijk, voorzitter. Um, u begint uh, uw verhaal uh, bijvoorbeeld met hoe wij hier met elkaar aan het vergaderen zijn. En uh, bijvoorbeeld de spreektijd, de rol van voorzitters enzovoort. Maar u bent een voorzitter die zichzelf heeft teruggetrokken. Ik zal u een compliment geven. Voor mij was u een van de betere en misschien wel de beste voorzitter die wij hadden. Um, en, en toch heeft u uzelf teruggetrokken. U had juist in die rol als voorzitter kunnen doen wat u nu bepredikt. Dus ik ben benieuwd um, of u dan, nou het is dan een voorbeeld hiervan, hoe u dan hier naartoe kijkt. Steekt u dan hier ook uw hand in eigen boezem en wordt u wellicht weer voorzitter van onze uh, commissie? Ja. Nu een korte reactie van de heer Deen en dan gaan we over naar de volgende spreker. En dat is toevallig de heer Elgebani, de heer Deen. Ja. Ja, voorzitter, ik zou daar graag de hand in eigen boezem steken. Maar ook daar is het weer het tegenovergestelde. Wij hebben de PVV niet uitgesloten. De heer El Gabali wel. Ik zie ook de hand van de heer Van Marlen nog. Als laatste en dan gaan we over naar de volgende spreker. De heer Van Marlen. Ja, ook uh, daar wil ik zeker wel hand voor de eigen boezem steken. Want dat hebben we ook uitgesproken met, uh, met ja, absoluut mijn favoriete PVV'er van heel Nederland, Marco Deen. Um, we hebben uitgesloten, we hebben ook met het uh, uh, kiezen van die coalitie die woorden wel gebruikt. Maar dat hebben we dus daarna besproken waarom we ze gebruikt hebben. En is dan ook geaccepteerd. En ik denk dat je dan ook daar niet verder op uh, door moet gaan. Wij hebben die hand in eigen boezem gestoken, we hebben het uitgesproken. En dan moet je daar ook niet in blijven hangen. En dan moeten we er gewoon weer wat met z'n allen van maken. En dat is ook wat ik aan mijn favoriete PVV'er Marco Deen vraag. Dank u wel. De heer nog? Ja, nog even een korte reactie aan mijn uh, favoriete d 66 de heer Van Marlen. Uh, het wordt is... nu wel heel erg klef, voorzitter. Ja, ja. ja ik, zie ik, ik, ook... word, ik word er helemaal wee van, kan ik u vertellen. Dank u, voorzitter. Ik zie hier ook een hele mooie coalitie uh, groeien richting in de volgende raadsperiode. Uh, wij hebben het er onderling inderdaad even over gehad, uh, heer Van Marlen, dat klopt. Uh, dat had overigens beter gekund, dat bent u ook waarschijnlijk met mij eens. Uh, maar het blijft zo dat het uh, in de openbaarheid natuurlijk nog steeds allemaal staat. En dat is waar we helaas hiermee te maken hebben. En uh, daarom zou het zo, zo mooi zijn om, om weer een stap te zetten... Ja, ...naar de saamhorigheid binnen deze partijen... ...die er absoluut was, hè? de eerste periode van de Raad. Laat ik zeggen, tot aan de, de tweede coalitievorming. Die was er absoluut. Ik spreek ook voor Ronald van Tichel. als ik zeg dat wij echt... ...constructief bezig waren en met een positieve insteek in deze Raad zitten. Dat is omgeslagen bij de coalitieonderhandelingen en de uitsluiting. Dus het zou eigenlijk uh, mevrouw Koper en uh, de heer Elgebali en de heer uh, Herms, in dit geval is hij er niet, pleiten als zij in de openbaarheid gewoon even zeggen: sorry, dat hadden we niet moeten doen, slaat helemaal nergens op, we zitten hier in Zandvoort, we zijn niet in Den Haag, uh, we trekken dat terug en dan is het klaar. En dat bedoel ik met hand in eigen boezem steken. Dat doen wij graag, maar we verwachten het ook van anderen. Dank u. Mevrouw Koper. Ja, zo'n uitgestoken hand van meneer Deen kan ik natuurlijk niet weigeren. Overigens heb ik de vorige commissievergadering aan de heer Deen en de oppositie gevraagd of ze bereid waren om een kopje koffie te gaan drinken om de verhoudingen te normaliseren. En meneer Deen heeft daar niet op geantwoord. Als het gaat om uitsluiten van partijen bij coalitieonderhandelingen, dan herinner ik mij nog dat wij voor de verkiezingen op het podium stonden bij de krocht. En dat journalisten de vraag stelden wie er politiek wilde samenwerken met de PVV. Op de VVD na was daar geen enkele partij die zag dat ze overeenkomsten hadden politiek met de PVV. Als je geen politieke overeenkomsten hebt met elkaar en je wil een coalitie maken, dan is dat niet een kwestie van uitsluiten. Maar dan is het gewoon je voorkeuren neerleggen. Dat meneer Deen dat opvat als uitsluiting en daar elke vergadering op terugkomt is jammer. Maar dat is nou precies wat de heer Van Marlen net zei en de heer Stefan ook. Zo wordt het niet beter. Ik ga nog voor de laatste keer naar de heer Deen... en dan ga ik over naar de volgende spreker, de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Graag nog even een reactie op mevrouw Koper. Um, kijk, noem het dan ook geen uitsluiten. Want dat klinkt namelijk heel anders. Ik heb zelf ook uh, met de formateur gezeten... en gezegd dat samenwerking met mevrouw Koper... of met meneer Algeba die niet voor de hand ligt. Ja? Of op basis van standpunten ja, niet logisch lijkt. Zo kan je toch ook zeggen. Uitsluiten is heel iets anders... Dat is zwaar en zeer negatief. Mevrouw Koper nog? Zeker meneer Deen, daarom heb ik het woord ook niet gebruikt. Ik ga over naar de volgende spreker. Dat is de heer Elge Bali van GroenLinks. Ja, dank u wel voorzitter. Met het inleiden van een nieuw decennium leeft er weer nieuwe hoop in Zandvoort. Het jaar dat Zandvoort weer op de kaart zou worden gezet door de komst van de Formule 1. Het jaar dat Zandvoort een boost zou krijgen economisch gezien... De inkt met de grote hotelketen was nog maar net droog. Tot dat begin maart, het virus, dat we eigenlijk alleen nog maar kenden van tv, zijn intrede deed in ons land. Eerst nog wat onwennig, later steeds serieuzer en wellicht vandaag, zelfs in zijn meest ernstige vorm. Vlak voordat Zandwoord zich zou openen voor de wereld, was Zandwoord alleen nog maar bereikbaar voor bewoners. De horeca dicht, de scholen leeg en de straten verlaten. Een beeld dat op mijn netvlies blijft staan. De grootste zekerheid van het leven werd opeens bedreigd. Ook de bestaanszekerheid van ondernemers en daarmee inwoners komt ter discussie te staan. Iets dat normaal alleen maar gebeurt in tijden van oorlog of grote crisis. Hoe wij de eerste golf zijn aangevlogen verdient een compliment voor heel Zandvoort. Niet alleen uw college, maar de cafés, restaurants, retailers en vooral de inwoners hebben zich uitmuntend gedragen. Zonder hun inzet hadden wij een groot probleem gehad. Maar ook blijkt iets anders in deze tijd. We zijn als gemeente flexibel. We kunnen opeens snel tot wijzigingen van beleid komen. Sterker nog, zelfs in samenspraak met inwoners en ondernemers. Iets waarvan wij moeten zeggen, laten we dat meenemen uit deze moeilijke tijd. Wat ook positief is om te zien, is hoe wij als inwoners elkaar door de crisis heen blijven helpen. We bestellen een keer extra in de week eten bij een restaurant in Zandvoort en kopen meer lokaal. Juist om de pijn te verlichten van de buren, vrienden en kennissen. Jongeren halen voor oudere boodschappen en er ontstaan initiatieven om scherp te zijn... Uh, ...op de maatregelen. De Zandvoortse bevolking laat veerkracht zien. Maar ook vooral een grote gemeenschapszin. Iets wat we ook vol moeten houden... ...wanneer het virus geen rol meer speelt. Wat nu belangrijk is... ...is dat er een vooruitzicht is op beter. Iets waar we ons aan vast kunnen houden. Het is aan de politiek om ons tip op de horizon te zetten. En een visie is daarin belangrijk. Iets wat we nu te weinig doen. Een concreet voorstel vanuit GroenLinks... ...is om een festival voor alle Zandvoorters te organiseren als wij uit deze coronapandemie zijn. Eventueel een samenspraak met de omliggende gemeentes. Voor jong en oud om het leven te vieren. Lokale ondernemers moeten eraan kunnen verdienen. Bijvoorbeeld door de locatie waar het wordt gehouden... ...of een andere locatie geen externe cateraars, maar lokale ondernemers een plek te geven. Voor Zandvoort, door Zandvoort moet het motto zijn. Als beloning voor het goede werk tijdens deze moeilijke tijd... Daarnaast is een blik verder vooruit ook belangrijk. Dit moeten we niet vergeten. Zandvoort is een prachtige gemeente. Zowel de omliggende natuur als de gemeente zelf is divers. Op sommige momenten stormachtig en gillig en weer op andere momenten zonnig en wonderschoon. We moeten die natuur en de Zandvoorters meer met elkaar combineren. Waarom heeft de Waterlingduinen geen volwaardige ingang in Zandvoort-Zuid? GroenLinks pleit voor zo'n ingang omdat het voor een groot deel van de zandworters dan gemakkelijker wordt om te genieten van onze eigen omgeving. Ook wat de herinrichting van de boulevard betreft zijn wij klip en klaar. De boulevard moet veel groener worden dan nu het geval is. Maar daarvoor moet, de heilige, koe, moet daarvoor de heilige koe worden geslacht? Nee, niet geslacht. Maar de auto hoeft niet meer de voorkeur te krijgen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wij hebben liever een boulevard die aansluit bij de mooie gemeente... En voor parkeren zijn er andere opties aan de rand van het dorp, die we beter kunnen benutten. Ook moet er ruimte zijn voor samenkomst. Een skatepark op de boulevard, volgens het D66-plan. Of in ieder geval een dynamische invulling van die boulevard, zullen wij dan ook zeker steunen. De boulevard moet weer gaan leven, zoals het strand en de horeca het al doet. En voor jaar rondtoerisme, een winterse tegenhanger van de zandsculpturen, bijvoorbeeld een lichttentoonstelling. Wij als gemeenteraad moeten keuzes durven maken. Ook wanneer niet iedereen het daarmee eens is. Want geen keuzes maken is stilstand en stilstand leidt tot achteruitgang. Het project van de boulevard loopt nu bijvoorbeeld al mijn hele leven. Dat kan toch niet? Dat kost ontzettend veel geld. Geld dat we allemaal hadden kunnen uitgeven aan onze inwoners en ons mooie dorp. Wat GroenLinks betreft moet het zand voor zijn kracht er leidend zijn bij deze projecten. De huidige bebouwing langs de boulevard zou daarbij ook moeten mee worden genomen. Niet om af te breken, maar om te kijken naar gevelreconstructie of cosmetische ingrepen. Ons dorp moet daarmee weer een mooie smoel krijgen en eenheid vormen. Dan hoort ook de groene uitstelling van het dorp daarbij. Er moet meer groen komen. In elk rapport dat we behandelen, behandelen staat dit genoemd. Waarom doen we het dan niet? Er zijn zoveel plekken waar het kan. Neem bijvoorbeeld de huiskamer van Sandwoord, het LDC-plein, Of het plein bij de Vlemingstraat. Laten we een van deze pleinen omtoveren tot een parkje met speelfaciliteiten. Zeker Noord kan zoiets goed gebruiken. En waarom niet? Laten we gaan uitvoeren wat we zelf hebben opgeschreven. En als we het dan weer over parkeren hebben... laten we de parkeerplekken dan half verhard maken. Met bomen, zodat de ruimte multifunctioneel en goed wordt ingezet. GroenLinks heeft altijd gezegd dat we duurzaamheid stapje voor stapje moeten doen. We kijken eerst naar wat wij als gemeente kunnen doen voor we bij u aankloppen. Door met de investering voor de Formule 1 akkoord te gaan... wanneer onze motie werd goedgekeurd... is er een duidelijke duurzame component binnen de eisen van het evenement ontstaan. En dat is precies zoals wij erin staan... Duurzame vooruitgang met de economische positieve gevolgen. Wij pleiten, dus naar de, uh, wij pleiten dus naast de vergroening voor zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, waar mogelijk. Ook willen we zo'nzelfde idee opzetten met de nieuwe woningbouwvereniging. Wij vinden ook dat we het beter, moeten en, uh, beter mogelijk moeten maken buurten zelf meer initiatieven te laten ontplooien, zoals in Bentveld is gebeurd met de Kruidentuin. Kleine stapjes, een groot effect. De vergroening, circulaire hotspot, de banelen en het duurzame buurtbudget... plus de revolverende leningen zijn bij elkaar een prachtig begin voor de komende jaren. GroenLinks wil daarnaast jongeren een betere plek verdienen. Voor hen willen wij op korte termijn tijdelijk huisvesting regelen. En op langere termijn een waardige oplossing. We moeten speciaal gaan bouwen voor deze groep. Naast huisvesting moet er ook meer te doen zijn voor jongeren in de gemeente. Binnen en buiten. In Londen... Hebben ze bijvoorbeeld speciale communitygebouwen. Een speelwon, bowlingbaan, hangplek, studeerplek, gameplek in één. Zij gebruiken daarvoor leegstaande gebouwen. Dat kan hier ook. Zoek de jongen hiervoor op. Win ze voor je. Zij moeten het langzaam in ons dorp leven. Tot slot, het belangrijkste thema, onze inwoners en ondernemers. Groen, GroenLinks ziet moeilijkheden ontstaan tussen leefbaarheid en toerisme. We moeten de balans bewaren en keisen, kijken waar wat passend is. Op het gebied van WMO en jeugdzorg zijn we er zeer ernstig bezorgd. We hopen dat op korte termijn hier iets aan gaat veranderen vanuit Den Haag. En tot die tijd moeten we zo strak mogelijk zijn op het controleren aan de voorkant. Voor ouderen en hulpbehoevenden willen we een goed werkende lokale busverbinding realiseren. En voor mantelzorgers een passende vergoeding regelen. Voorzitter, ik rond af. Er is nog veel te doen en we hebben genoeg plannen. We zien, hierboven genoemde, we zien in de hierboven genoemde punten veel uitdagingen. Uitdagingen die wij met u, de partijen in deze raad, willen verwezenlijken. Wij kiezen er bewust voor om geen moties in te dienen, maar zouden graag met het college en de overige partijen in overleg treden om onze ideeën aan te pakken. Want dat is wat wij hebben geleerd uit deze moeilijke tijd. Laten we praten en samen tot een goede oplossing komen in het belang van Zandvoort. Dank u wel meneer Elgebali. Ik kijk rond of iemand in de richting van de inbreng van GroenLinks een vraag of een opmerking heeft. Ik zie dat dat niet het geval is. Dan komen we bij de laatste spreekster van deze ronde. En dat is mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Last but not least, zou ik zelf willen zeggen. Voorzitter, aanwezige kijkers en luisteraars thuis. Alles staat op zijn kop door het coronavirus. Het is al vaak genoeg gezegd, maar ook Partij van de Arbeid gaat daar niet omheen. Een gezondheidscrisis met grote sociale en economische gevolgen. En nog niet alles is al duidelijk, maar het lijkt een barre winter te worden voor velen. In elk geval is er voor de horeca en de culturele sector geen linkpuntje in het verschiet. Ik wil toch ook starten met een positieve opmerking, want het is bijzonder hoe mensen er voor elkaar zijn in deze tijden van crisis. Vele zandvorse vrijwilligers trekken coronaproof alles uit de kast om bezoekers en bewoners op te vangen. Zij verdienen alle lof en ze zijn echt van onschatbare waarde. Voorzitter, begroting 2021 moet de vragen beantwoorden als hoe gaan we eruit komen als Zandvoort en wie betaalt die rekeningen ervoor. Verdelen we die pijn eerlijk? Zekerheid moeten we bieden in een onzekere tijd en samen beter uit de crisis komen. Dat is geen geringe opgave. En voor Partij van de Arbeid is beter uit de crisis komen niet alleen een economisch plaatje, maar zeker ook een maatschappelijk we moeten zorgen dat wie nu al kwetsbaar zijn, die nu het hardst getroffen worden, dubbel geraakt worden. Want die groepen moeten we ontzien. En we moeten investeren in een eerlijke en duurzame samenleving. Het Coronafonds biedt financiële steun voor inwoners, instellingen en bedrijven die het moeilijk hebben door de crisis en extra investeringen in werkgelegenheid en een duurzame economie. De Partij van de Arbeid kijkt uit naar dat sociaal-economisch herstelplan. En wij vragen hierbij bij voorbaat extra aandacht voor jonge mensen. Laten zij niet de pechgeneratie zijn door de onzekere arbeidsmarkt, onbetaalbare woningen en de coronacrisis. Extra hulp is nodig om ze aan een baan of stage te helpen. Voorzitter, één op de vier huishoudens heeft grote moeite om de rekeningen te betalen... Steeds meer jongeren groeien thuis op in armoede en staan op achterstand. En dit moet aangepakt worden. Zandvoort kent goede regelingen als minimabeleid en schuldhulpverlening, maar dat is nu niet voldoende. We zullen het coronafonds goed moeten gebruiken. Door coronamaatregelen lopen werkloosheid en armoede verder op, en ook werkenden zullen hulp nodig hebben. Zoals de vele Zandvoortse ZZP'ers. Die hebben minder opdrachten en zakken zo door het ijs. We roepen het college op te zorgen dat voorzieningen vooral flexibel zijn, zonder bureaucratisch traject. Want hulp vragen bij geldproblemen is immers niet makkelijk. Schaamte speelt een rol, maar ook onwetendheid. Wat is er eigenlijk mogelijk? Partij van de Arbeid heeft gepleit voor een communicatieoffensief, zodat de drempel zo laag mogelijk is. En wij zien dat het college voortvarend aan de slag is. Afgelopen week in de krant een duidelijke, dringende oproep aan iedereen met geld zorgen. Onze complimenten. Voorzitter, mondkapjes dragen wordt binnenkort een verplichting. Een extra aanslag op de beurs van Minima. Wij roepen het college op te zorgen dat mensen met een laag inkomen gratis mondkapjes krijgen. Voorzitter, voor ons ligt een sluitende begroting met grote opgaven. Partij van de Arbeid complimenteert de samensteller met het st st stellers uiteraard met dit en helder en leesbaar stuk. Zandvoort mag zich gelukkig prijzen met een tot nu toe gezonde financiële positie. Want er staan flinke ambities in als de renovatie de Krocht, het nieuwe parkeerbeleid, de woningbouwopgave en de aanpak paul Boulevard en entreegebied. Voor Partij van de Arbeid is het een belangrijk uitgangspunt dat er beslist niet bezuinigd wordt op de voorzieningen voor onze inwoners. Want ook in Zandvoort drukken stijgende kosten in jeugdzorg en WMO zwaar op de begroting. Het is vanavond al meer gezegd. Meer werk tegen minder geld van het Rijk is het probleem. En dit dreigt het probleem van onze begroting en onze inwoners te worden. Het wordt tijd dat Den Haag hier voor de knip trekt. De crisis in het klimaat was er al. Klimaatverandering met problemen als wateroverlast en hittestress. Ook in Zandvoort laat de natuur die veranderingen duidelijk zien. Wat ons betreft geen discussie meer over het waarom. Het komt nu aan op een eerlijke uitwerking van plannen... waarbij iedereen voordeel heeft van energietransitie en andere maatregelen. Wat Partij van de Arbeid betreft aan de slag dus met de uitwerking van het duurzaamheidsfonds... samen met onze inwoners en ondernemers. We hebben zorgen over het verdwijnen van bomen door ziekten. Er wordt goed teruggeplant. Maar van ons mag je meer ambitie in. De vergroting vermeldt het meer betrekken van particulieren als beleidsvoornemen. Wij roepen op om dit om te zetten in een bomenoffensief. Een adopteer, schenk, koop, verzorg, samen een extra boom in je wijk plan. En we gaan er eigenlijk vanuit dat het college deze handschoen wil opnemen. Nu ons normaal zo bruisende dorp is stilgevallen, merken we weer hoeveel er al georganiseerd werd en wat culturele organisaties bijdragen. En wij missen dit: het bijeenkomen en ontmoeten, de inspiratie en ontspanning. We maken ons grote zorgen om onze kunst, kunst- en cultuursector. Hoe ziet hun toekomst eruit? Ook daar moeten goede maatregelen komen. Zij verdienen onze bescherming en steun. In het grootste evenement, de Formule 1, is door velen flink geïnvesteerd. gemeente zelf ook in de extra spoor. En de vraag of 21 doorgaat is nog steeds onbeantwoord. Partij van de Arbeid blijft wijzen op de overlast van het circuit... in het regulier gebruik van onze bewoners. Afgesproken nu in het coalitieakkoord is dat daar meer aandacht voor komt. Wij kijken uit naar de reportages hierover. Deze raadsperiode zijn we eerder gestart met een raadsbreed gezamenlijk plan de gedachten erachter, minder gekibbel in de raad, meer daadkracht. Helaas struikelde dit plan midden in coronacrisistijd. Inmiddels ligt er een nieuw akkoord met een streep onder het verleden... en afspraken voor die moeilijke tijd voor ons. Onder meer over een andere bestuurstijl. Met onze bewoners. Dat bewoners in hun eigen buurt meedoen en meedenken is de norm. We zien dat het college hier werk van maakt. Er zijn spreekuren met de wethouders... Er komt eindelijk buurtbudget zodat ideeën van bewoners uitgevoerd kunnen worden en meer digitale peilingen om bewoners te betrekken. Een uitstekend begin. Voorzitter, dit was in hoofdlijnen onze visie op de begroting 21. Het college is er goed in geslaagd het akkoord te vertalen. Weliswaar met een winstwaarschuwing naar volgend jaar, maar nu zetten we alle zeilen bij om inwoners, bedrijven en instellingen overeind te houden. We staan in een onzekere tijd voor veel vragen en opgaven. Een grote uitdaging voor het gemeentebestuur. En wij denken daar graag in mee. Afgelopen jaren heeft Partij van de Arbeid dit gedaan door wijzigingsvoorstellen in te dienen. Onder meer over een fonds om sociale woningbouw te realiseren en over een hospice. Maar deze begroting vraagt niet om extra toevoegingen. Deze begroting vraagt om uitvoering. Om samen doen. In deze crisis maakt het dan niet uit of je coalitiepartner of oppositie bent. Laten we allemaal over onze eigen schaduw heen springen. En laten we zorgen dat plannen geen vertraging oplopen. Dat die huizen gebouwd worden bijvoorbeeld. En laten we de kansen pakken voor de toekomst. Wij wensen iedereen succes. En Partij van de Arbeid bedankt alle medewerkers voor hun inzet. Voor onze inwoners, bezoekers en de gemeenteraad. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Koper. U was de laatste. Ik kijk nog even rond of er nog vragen en opmerkingen in uw richting zijn. Die zijn er niet. Dan betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de eerste termijn van u als raad. En kijk ik even naar mijn rechterkant. Want in mijn uh, schema en programma dat ik van de griffier gekregen heb staat nu dat er even gepauzeerd wordt. Wat mij betreft niet te, te lang. Leg ik aan je voeten, in de hoop dat jij het zult lezen. En mij dan zal vragen te komen zingen. Als een angstig haal in de nacht. Dit lied moest ik voor je schrijven, omdat ik niets kon doen dan wachten. In de hoop dat jij zou komen en me zou zeggen. We'll En mij Tell uh -huh. Even een stukje Boudewijn de Groot met de Dutch Eagles. Er wordt momenteel geen vergadering uitgezonden. Dus ja, we blijven maar even bij de muziek. Er stond een boom in het bos, tot hoog in de hemel. Zijn voeten in de aarde, hij kwam nooit meer los. Een man liep voorbij.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 Vellen, maar de man van de riep dat sta ik niet toe. Alleen een orkaan mag deze bom vellen. Dat is de natuur, en zo zal het dus gaan. kleurde rood, maar alles bleek zinloos. De boom stond er al even, de boom was al dood. And boom in the wind.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 Je denkt, waar blijft die Als een vreemde man Het is alsof ik je niet ken Weet je nog wel wie ik ben? Ik zei, ik maak er het beste van Ik keek naar het landschap Herkende het niet meteen Ik was met mijn gedachten afgedwaald the whole, as De zon toe, Wat wil je nog meer? Als het meezit komen wij voor donker aan. Ze keek me aan van opzij, terwijl ze wat mee waren zei. Dus je zag dan net dat bord niet staan. Verderop op de snelweg was alles geblokkeerd. Iemand zei dat we terug moesten gaan. Het wegdek was te slecht, er zat een gat in de weg en er werd voorlopig niets aan gedaan. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Het woord is uh, voor de eerste termijn van het college aan de heer Beluis, Portefeuillehouder, financiën en nog veel meer. En nog veel meer. Ja, oh, zie je, dan gaat het al bijna fout met de koffie. Sorry, ben ik? Ja, ik ben te horen. Ja. Uh, dank u wel voor, uh, voor uw uh, algemene beschouwingen. Uh, ja, er zitten wel wat verschillende, verschillende lijnen in. Uh, positief en, en, en, en, en toch wel, uh, ook wel kritisch en, en dat men zorg heeft over, over een aantal zaken. En, uh, ik ga wel per fractie er even langs. Er zijn niet zoveel vragen gesteld, dus dat is fijn. Allereerst bedankt inderdaad voor uw positieve inbreng eigenlijk allemaal van deze, voor deze begroting en de dank aan de organisatie die dit uh, op heeft gesteld. Dus dank u daarvoor. Ik zal het nogmaals overdragen. Uh, ja, de de... OPZ en ook uh, uh, PVV ja, hebben moeite om deze begroting uh, vast te stellen. Met, met volgens mij vooral als uh, argumentatie, hij is niet solide, uh, er zijn te veel uh, onzekerheden. En uh, ja, die begroting dekt dat allemaal niet af. Ja, ja dat moet ik dan wel tegenspreken, want ja, getallen zeggen ook heel veel. En inderdaad, uh, de, de heer Van Marlen haalde dat aan, op pagina 154 dan krijgt u de kengetallen te zien. En die kengetallen gaan niet over, alleen over vandaag... dus over 2020, 2021 en verder... maar die gaan tot 2022, 2024. En dan zie je bijvoorbeeld dat die solvabiliteit... gewoon heel goed op orde blijft op dit moment. Ja, en, en, en de nette schuld, die blijven ook op orde. En dat er gezegd, ja, maar hij is structureel niet sluitend... hij is nog wel op dit moment structureel sluitend... en wordt niet extra aan de CIA... Toegevoegd. De heer Kramer zegt, ja, maar u onttrekt aan de CIA. Nee, wij onttrekken niet structureel aan de CIA. Eén keer wel een beetje incidenteel toevoegen. Geef ik toe. Maar dat geld is nog niet aan de CIA toegerekend. En als je zou zeggen dan, maar daardoor gaat die CIA aflopen. Nee, er komt niet extra geld bij. En dat zie je dus in die getallen terug. Dus hij is op dit moment structureel echt goed sluitend. En dan, ja, maar de risico's. Ja, daarom zijn risico's. Risico's moet je benoemen moeten moet ze ook berekenen en doorberekenen. Dat hebben we ook gedaan. En dan komen daar ook weer behoedzaamheidsgezegd... Dan komen er weer getallen uit. Nou, en die zijn ook nog niet negatief. Dus wat dat betreft is deze begroting wel degelijk solide. En het mooie van deze begroting is dat er... dan, als het dan straks nog tegen gaat vallen... dat er nog wel weer mogelijkheden zijn om dat te gaan opvangen. Aan de ene kant verwachten we toch zeker kijkend naar het totaalbeeld... wat er in het land gebeurt met de jeugdzorg en het WMO... verwachten wij toch nog wel een aanzienlijke bijdrage vanuit het Rijk. Op het moment dat die bijdrage in Zandvoort vanuit het Rijk komt... dan is het gewoon direct een plus. In andere gemeentes hebben ze dat probleem... daar zitten ze over het algemeen zitten ze aan de negatieve kant... dus moeten ze eerst het negatieve wegwerken. Wij hebben het nu allemaal netjes op sluitend staan. Dus alles wat nu daar positief zich aan gaat ontwikkelen gaat in ons voordeel spreken dus, en, en dan kan je zeggen dat het nog steeds solide in elkaar zit en dan zeg ik ook partij, maakt u zich daar geen zorgen om PVV durf uw nek uit te steken en keur deze begroting goed is het alleen al voor uh, onze samenwerking met z'n allen te bevestigen dat we er met z'n allen iets moois van willen maken dus die oproep doe ik naar die beide partijen Um, dan voor mij nog van de, de oude partijen ja, over de, de, de volkshuisvestelijke opgave. En, en, en hoe gaat dat nou? Aan de andere kant kan ik ook zeggen ten aanzien van de huisvesting. Op dit ogenblik wordt er gebouwd in Zandvoort. Er wordt gebouwd op het abci terrein. Daar worden 100 woningen gebouwd. Daar worden bedrijfsunits nu op dit ogenblik uh, afgemaakt. Dus er gebeurt gelukkig nog wel wat in Zandvoort. We zijn, Corredex, Keuridriehoek zijn we ook nog steeds bezig om daar een plan voor te maken. We zijn bezig met een nieuwe woningbouwvereniging. Uh, met andere woorden, ondanks dat het crisis is... de coronacrisis wordt daar wel op ingezet. En het aantal geschikte, wanneer continu met die locaties... Nou, volgens mij hebben we bij, uh, bij het vaststellen van, uh, van die, uh, die regels rond de woningbouw... is er ook een plancapaciteitkaart getoond... met harde en zachte plantcapaciteit erin. En daar zie je onder andere in... Dat er inderdaad de mogelijkheden zijn om echt wel die 630 woningen in Zandvoort te bouwen. Maar we moeten werken, we moeten die ambitie waarmaken in de projecten. Nou, daar gaan we het ook nog met elkaar over hebben. Dus wat dat betreft ben ik daar toch positief gestemd over. Dat we verder komen. En dat die plancapaciteit goed komt. En dat er zelfs nog zaken nog niet in staan. Die waarschijnlijk ook nog tot extra plancapaciteiten. Kunnen reiken, maar grotere problemen zitten in onze regelgeving en onze wetgeving om tot snel een bouw te komen. En dan heb ik het vooral over bijvoorbeeld de stikstofdiscussies, parkeernormen, nota's enzovoort die we nodig hebben om uiteindelijk stappen te maken. Um, dan uh, de VVD. Ja, ik, ik denk dat de VVD uh, mooie algemene beschouwingen heeft gehouden... ...en zich als, als waardige grote coalitiepartner de, daar, daar invulling aan heb gegeven. Dus mijn complimenten daarvoor uh, Ze zijn scherp. Ze volgen de zaak, dus zouden we ons ook scherp. Dus ik hoop uh, dat we de komende jaren een aantal zaken goed met elkaar kunnen blijven afstemmen... ...en ook, ook aanspreken op wat we afgesproken hebben in het coalitieakkoord. Uh, D66, uh, ja, in, inderdaad, die geeft ook vooral aan van, goh, wat gebeurt er nou allemaal positief... En, en, en gaan met elkaar samenwerken, maar inderdaad eh, lastenverlichting, we gaan met duurzaamheid aan de gang. We hebben een coronafonds, uh, we hebben relatieve uh, lage lasten, we hebben een goede financiële positie. Dus positieve benadering. en dat hebben we ook in deze tijd uh, nodig. Uh, het CDA uh, komt ook terug op die, wat, wat er al met het coalitieakkoord is gemaakt en die heeft nog, uh, ook nog vragen gesteld volgens mij ten aanzien van het... Uh, het minimabeleid, hoe, wanneer komt u daarmee? Nou, ik kan u zeggen dat het uh, hele minimabeleid en die integrale aanpak rond minimabeleid, schulden en, en, en geldzorgen, dat uh, de notitie zo goed als klaar is en dat die al in november waarschijnlijk naar u toe komt. En dat we in december dat verder uh, kunnen, met elkaar kunnen vaststellen. En dan kunnen we daar gelijktijdig aan vastkopen de, de uitkomsten die we daaruit mee kunnen nemen richting het coronaherstelfonds. En inderdaad, het is heel belangrijk dat het corona-herstelfonds, en daar hebben anderen ook aandacht voor gevraagd, dat dat leidt tot, uh, tot ondersteuning aan de burgers en de inwoners en ook in ons